Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terug te brengen. In de Spaanse regio Catalonië worden dit weekend voor het laatst stierengevechten gehouden. In de Arena van Barcelona komt de meekomende avond een einde aan een eeuwenoude traditie. Het verbod gaat officieel pas 1 januari in, maar dit weekend zijn de laatste gevechten van het seizoen. Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de Zwarte Markt vijf keer zo duur.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 Na een tijdje werd hij weer vrijgelaten. De minister wil nu opnieuw praten met de betogers. Hij is zelf ook een Indiaan, net als president Evo Morales. Volgens Morales is de snelweg nodig... voor de verdere ontwikkeling van Bolivia. In de eredivisie is de topper tussen Ajax en Twente onbeslist geëindigd. Het werd in de Arena 1-1. PSV boekte een 7-1-overwinning op Rode JC. En verder werden gespeeld NAC Utrecht 1-0... Adel Den Haag VVV 2-0 en Heerenveen Herakles 1-1. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Overdag is het zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. Geheimen. Geheimen op het gebied van seks. Op het gebied van liefde. Op het gebied van relaties. Op het gebied van geld. We hebben het vannacht over geheim. En ook dit laatste uurtje is het uh, opbiechten geblazen. Tenminste, dat mag. Als je je zo moedig voelt dat je je verhaal wil vertellen, dit is, de, dit is je uitgelezen kans. Om, uh, om het, uh, ja, het lucht op, zo schijnt. Uh, als je een geheim uh, eerlijk vertelt. 0800 1121. 0800 1121. Of mail mag ook naar lust.bnn.nl Straks gaan we nog één keer intunen naar, uh, bij onze vrienden in Boyd's Bar. Die uh, gaan uh, dingetjes opbiechten. Dat deden ze al, maar nu dit is de grote finale... waarin eigenlijk uiteindelijk alles wordt opgebiecht. Dus daar wil je bij zijn. Maar uh, de hele nacht draaien we ook mooie nummers... die iets te maken hebben met geheimen, met het opbiechten... met open, met eerlijk zijn. En ik heb hier een prachtige plaat klaarstaan. Lovers' Secrets Lies. Oh, ik ga dat nog één keer zeggen. Lovers' Secrets, lies I raise my glass To our happy ending I sip my wine To our grand demise This game we played Is finally over Lovers Secrets Lies And now at last The spell is broken The truth Can now be spoken Heartache is just a token Lovers' secrets lie Sites for a rendezvous. My empty heart is well protected. Lovers' secrets. At the yearning, my life is now returning, my heart's no longer burning, lover. Twin, Rodi, Leslie en Charlotte. Dat zijn de mensen die je vannacht hebt gehoord in Boitsbar En nog één keer gaat beluisteren... terwijl zij hun geheimen en onthullingen op tafel knallen. In Boitsbar. Boits Bar. Een onthulling van mijn vriend waar ik uh, stel van achterover sloeg. Ik was met hem en we hadden echt nou, een week een relatie of zo. Ik wilde niet een relatie, hij wilde per se een relatie of niks. Dacht ik dacht, nou fuck it, gaan we het gewoon proberen. En toen hadden we denk ik een week en toen ging ik op vakantie... Toen kwam ik terug. het nou, waren we helemaal uit de motor. En hij zou daarna een maand naar Bali gaan. Dus we waren helemaal, oh, oh, we gaan elkaar zo missen, blablabla. Bla, bla. Nou, en hij vertrekt naar Bali. En hij belt mij vanuit Bali. Ja, um, dus toen jij op wintersport was... Uh, ja, toen uh, was ik dus even langs mijn ex gegaan. En uh, toen uh, is hij blijven slapen. Dat, dat belletje kreeg ik dus terwijl hij op Bali zat en ik hier. Ik zei, oké, okay, nou goed. Dan uh, was dat die relatie dus een heel slecht experiment. Tabé. En toen kwam hij dus twee dagen later, stond hij ineens voor mijn deur. Toen was hij dus teruggevlogen vanuit Bali. Nou, dat was natuurlijk in Utrecht de grootste roddelpaar. Oh my god, is hij teruggevlogen uit Bali. Ik vond het allemaal niet zo impressief. Romantisch, romantisch. Nee, vreselijk. Hij heeft er gewoon een hoop geld tegenaan gesmeten en toen is hij teruggevlogen. Ja, kom op. Bleh. Dat is een cliché verhaal. Hij dacht ook nog eens dat hij het daar wel een beetje mee had goed gemaakt. Want hij stond echt voor de deur van, ik ben er. Alsof maar, ik heel blij moest zijn, want die vreemdganger hij, is er. Maar waarom belt hij vanuit Bali op om te zeggen dat hij vreemd is? gegaan ja, waarom wat vertel de je de dat van? niet ja. gewoon in mijn gezicht, terwijl je me nog hebt gezien? Ja. Ja, dat kon hij dus niet aan. En hij zei, ja, toen ik daar op Bali zat, toen besef, toen had ik ineens tijd. Toen besefte ik me wat ik had gedaan. En toen kon ik het niet meer voor me houden. En toen moest ik je bellen. Ah. Wat een sukker. Ja, dat is yeah. allemaal iets van 2,5 jaar geleden of zo. Oh. Dat is wel je ex dus. Nee, dat is nu mijn huidige vriend. Oh, oké. Okay. Dus maar dit is allemaal drie jaar geleden of zo. Dus jij hebt nog steeds zeg maar, een wildcard die je mag inzetten? Uh, nou. Zie, ja. yeah. oh. dus je komt toch allemaal goed. Ja, maar dat is dus het punt. Ik ben zo niet pro-vreemd gegaan. Ik zou dat niet kunnen. Dat bedoel ik, ik zou het uitmaken dan of zo. Ja, maar geef het nog anderhalf Rodi, die, jaar. Die, die wildcard <laughs> nee. wildcard is niet voor jou. Nee, nee, lekker nee. ik niet. Okay. Nee. Nou, waar mijn uh, vriend echt heel erg van over de pis ging... dat was toen ik vertelde dat ik dit programma deed. Toen, uh, toen zei hij, waarom weet ik dat niet? Nou ja, ik kan me dat wel voorstellen waarom ik dat zelf niet verteld heb. Jo. Uh, ja, toch? Maar, uh, maar die was daar niet heel erg uh, blij mee. Jij, Leslie? Ja, Les, want jij hebt ja. ja, natuurlijk ook wel een aantal dingen. Nou, ik, uh, ik, uh, ik heb... Uh, ja. Ik heb een keer opgebiecht uh, dat ik uh, vreemd ben gegaan. Ja. En toen? Nou, toen uh, was het bijna uit. En toen heb ik het toch nog uh, helemaal goed uh, kunnen maken. En nu zijn we heel gelukkig. Hebben jullie toen gevredespijp, daarna? Uh? Gevredespijpt? Ik moest vredespijpen. Ja. Maar ja... Nee, maar het is gewoon ja, dat is denk ik de meest schokkende onthulling die ik ooit heb gedaan. En achteraf dacht ik ja, misschien had ik het allemaal gewoon niet eens moeten vertellen. Het was oh, het niet eens waar. Dat waard. zei die voor mij ook. Ja, dat denk had ik ook het echt. Ik er niet dat. Ja, maar ja. het stelde namelijk echt geen kut voor en. Uh... Ja, uiteindelijk heb ik er zoveel gezeik mee gehad, terwijl ik echt super gek nog op die jongen ben. Ja. Dus, maar ja, ik voelde zo van ook, oh, ik moet eerlijk zijn of zo. En we gingen al echt door, en we hadden al een dip. Dus ik wou allemaal schone lei beginnen. Ik denk, nou dan ga ik dit ook vertellen. Maar uiteindelijk uh, had ik ja. het beter misschien gewoon niet kunnen ik doen. is dat dat voor mijn iedereen leuker het geweest. Het heeft anderhalf jaar herrie gekost, die opwicht. Ja. ja. Dus misschien moet je het soms ook nog niet maar vertellen. Maar waarom ja. vertel je het dan? Is dat omdat dat hoort? Nee, het is voor je eigen peace of mind. Ja? ja, denk ik wel. Dat denk ik denk ook, ja. ja, want ik zat er gewoon zelf mee in mijn buik. En volgens mij, weet je wel, ik voelde mezelf beter als ik het verteld had. Maar dat kun je dus misschien beter me niet doen. Maar ik hoop echt serieus over een jaar of vijf dat alsjeblieft dat we iets kunnen doen wel. Want anders trek ik het ook echt niet. Maar kijk je daar heel erg naar uit? Uh, nou ja, ik denk dat we wel een hele leuke periode aanbreken als dat ook weer kan. Ik bedoel, weet je, als je tien jaar samen bent, dan ben ik 35, vind ik zelf nog best wel jong. En volgens mij ligt dan best wel oké okay in de markt, hoop ik. Ik klop af of houd. Ja. Maar dan, weet je wel, ik, ja, anders wordt het ook allemaal zo leem. Ja, of niet leem, maar je moet ook, ik bedoel, seks is gewoon niet meer het... Ja, hetzelfde na tien jaar. De spanning is een beetje weg. En die mis je, iedereen mist dat altijd. Ja. Dat is gewoon algemeen bekend, er zijn heel veel liedjes over geschreven... He, let's go back to the start. Dat is gewoon wat je wil. Ja, dus dat ja. is gewoon niet heel normaal. Nou, Les, zou ik dan speciaal voor jou... dat plaatje draaien waar je aan refereert. De Scientist. Koppelen. I Edwin in Bar, die is er heel open over. Hij is een man en valt op mannen, oftewel hij is homoseksueel. Maar voor mensen die nog een beetje twijfelen aan hun geaardheid... is het vaak ontzettend moeilijk om dat grote geheim... ik val op mannen, of ik ben biseksueel, of ik ben homoseksueel... of ik weet niet wat ik ben, om dat geheim uh, wereldkundig te maken. En zo ook was dat het geval voor prestatrice Mirella van Marcus... Zij werd namelijk verliefd op een meisje... en durfde dat pas na een jaar tegen haar familie en vrienden te vertellen. Het was heel moeilijk voor haar. Maar uiteindelijk is het haar gelukt. Luister maar hoe. Ik was 19 en studeerde in Amsterdam. En woonde daar in een heel groot studentenhuis. En tot mijn eigen verbazing werd ik smoor verliefd op een van mijn huisgenootjes. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ik wist helemaal niet dat ik op vrouwen viel. En ik wilde dat ook helemaal niet. En wij kregen een relatie in het geheim. En na een half jaar dacht ik van, ja, dit kan ik natuurlijk niet meer ontkennen. Ik moet hier iets mee doen. Dus toen besloot ik het om het als eerste aan mijn ouders te vertellen. Maar ik was echt heel erg bang voor de reacties. En op een gegeven moment zei ik, ja, pap, mam, ik uh, moet jullie wat vertellen. Ik uh, heb een relatie. Nou, mijn ouders zijn hartstikke leuk. En uh, met wie? Ik zeg, ja, met uh, Sandy. Ik zei, Sandy? Dus we waren totaal flabbergasted, want dat hadden ze natuurlijk helemaal niet verwacht. Maar ja, toen moest ik het ook nog aan de anderen vertellen. En ik heb daar heel lang mee gewacht. Ik denk dat ik er wel een jaar mee heb gewacht uit angst. Dat, uh, ja, dat ik vrienden zou verliezen, dat ik, dat ik was bang dat ze het vies zouden vinden. En de reacties waren allemaal ja, heel positief. Maar iedereen zei tegen mij, ja jeetje, waarom heb je het in godsnaam pas na een jaar verteld? Hey? En die vonden het heel erg dat ik daar zo lang alleen mee had rondgelopen. Dus dat is eigenlijk wel de les die uh, ik eruit heb geleerd. Dat je het gewoon moet vertellen. Je moet, je moet gewoon open zijn en dan nemen mensen je... Zoals je bent. Open zijn en dan nemen mensen je zoals je bent. Ben je het daarmee eens of heb je daar hele andere ervaringen mee? Ik hoor het heel graag van jou. 0800 1121. 0800 1121 Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. As yet. Zelfs die jongens hebben secrets. voor een van de grootste talenten van BNN. Hij is Tim, de broer van Roos. Binnengekomen bij BNN University. Als je jong bent en je hebt talent en je wil bij de televisie werken of bij de radio... zou ik zeker even naar de site gaan en kijken wat er mogelijk is op het gebied van BNN University. Het uh, opleidingstraject voor de nieuwe generatie radio- en tv-makers. Maar goed, daar komt Tim dus vandaan. Hij kan ontzettend veel... En uh, een van de dingen die hij kan naast presenteren. En oh God, die, die gozer kan van alles podia, podia bestieren. Maar hij kan ook heel goed columns uh, maken. En dat doet hij voor onze show. Deze week praat hij over alles kunnen zeggen. Een hele goede avond, dames en heren. De column van deze week heet Alles vertellen. Tim, zijn mijn vriendin nogal stellig. Ik heb het idee dat je soms dingen voor me achterhoudt. Ik wil dat je vanaf nu altijd alles tegen me vertelt. Ik keek mijn hoofd wat schuiner en zei oké. Okay. En met oké okay bedoelde ik ook echt oké. Okay. Ik ging alles vertellen. Zo vertelde ik de eerste dag dat er bij het poepen een stukje bleef hangen. Maar, zo vertelde ik haar, dat ik dat netjes opgelost had met wat extra wc-papier. Ook liet ik haar weten dat ik me een grote muur met alleen maar grote tetten had voorgesteld. En hoe tof ik dat vond. Het waren er meer dan 300. Daarnaast had ik aan een boek uit 1973 geroken. Dat vond ik lekker. Ik was gewoon eerlijk. Mijn vriendin leek wat beduust. Op dag 2, ik kwam terug van het boodschappen doen, vertelde ik dat ik een oud klasgenote was tegengekomen. Lekker wijf was dat geworden en ik zou er nu eigenlijk best wel doen. Goeie kont had ze ook. Prachtig. En ik had eigenlijk ook gefantaseerd over de buurvrouw en wat komkommers. Die had ik dan ook maar gelijk gekocht. En ik liet haar twee komkommers zien. Mijn vriendin reageerde niet heel enthousiast. Dag 3, Waar denk je aan? Vroeg mijn vriendin tijdens een romantisch filmavondje. Aan mijn ex, zei ik. Die had heel erg gek schaamhaar. Het zag er echt allemaal heel goed uit daar beneden, maar dat schaamhaar was echt heel erg gek. Ik zag een traan opkomen bij mijn vriendin. Na drie dagen mocht ik niks meer vertellen. Helemaal niks. Dat is mooi, want ik ga al dik vijf maanden vreemd en was dat van plan te vertellen op dag vier. Maar goed, mijn vriendin is de baas in onze relatie, dus ik zeg niks meer. Ik hou het graag gezellig thuis. Er zijn vragen die gedurende de show wel opborrelen. Maar waarvan je misschien denkt, nou dat durf ik niet zo 1, 2, 3 bellend te stellen die vraag. Dan mail je. En dan is daar onze koningin van de lust en de liefde Wil Berghuis. De seksuoloog die jou het antwoord geeft. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. Wil, ik heb een uh, mailtje van Thijs en hij stuurt mij het volgende. Goedenacht Sarayda en Wil. Ik heb een superleuke vriendin en we hebben hele fijne seks met elkaar. Maar er is wel een probleem. Mijn vriendin wil niet dat ik haar oraal bevredig, oftewel bef. Tenminste, dat zegt ze. Hoe komt dat? Vraag ik me af. Is dat misschien omdat ze haar eigen vagina lelijk vindt of misschien vindt ze zichzelf niet lekker ruiken? Of denk je dat het misschien een vertrouwensissue kan zijn? Of zijn er echt mensen, heel veel vragen Wil, of zijn er echt mensen, vrouwen die beffen, gewoon helemaal niet lekker vinden? Ik heb geen idee, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je niet van orale seks houdt. Ik heb al heel vaak tegen haar gezegd dat het me ontzettend fijn lijkt om het bij haar te doen. <laughs> staat achter, herken jij dat ook, Sarayda? Of Wil, herken jij het? Groetjes, Thijs. Nou, even beginnen met de persoonlijke vraag. Ik herken dit niet, ik ben een groot voorstander van orale seks. Ontvangen, geven, gaat er ook wel mee door. Wil? Ja. Ik zeg, orale seks voor vrouwen is het meest fantastische wat er is. Het is een soort cadeautje, toch? Ja, het is echt, echt fantastisch. Ik probeer mensen... Ja, kijk, uh, smaken verschillen natuurlijk. Hè. Ik, ik vergelijk seks ook vaak met eten. Als, als mensen echt iets helemaal niet lekker vinden... Ik ben dol op vis bijvoorbeeld. En uh, garnalen ik en, ook, uh, en mosselen. Dat kan het mij allemaal niet uh, nou, heerlijk vinden. Maar ja, als, als, je, als je daar echt niet van houdt... Ja, dan kun je mensen niet te, tegen heugen, meulen toch proberen naar binnen te werken. Mm. En met seksuele activiteiten is dat natuurlijk ook een beetje zo... Wat ik in zo'n geval, want ik hoor het veel hoor, met name bij vrouwen, uh, dat die moeite hebben met, uh, met orale seks. Om het en nou, te ontvangen, ja, echt waar? Ja, ja, ja, ja, ja. je? Ja, dat hoor ik toch vrij veel bij vrouwen. Bij mannen wat minder, maar bij vrouwen wel. En, uh, maar ook wel mannen die zeggen van ja, ik, uh, ik vind het wel prima als mij pijp, maar ik vind het niet fijn om, om, uh, om haar te deffen. Dat vind ik helemaal niet, uh, dat vind ik niet fris. Nee, ach, ja, en, dat, die discussie, jongens. Die heb je ook. Ja, en ja, dat vind ik ook zo flauw. Dan denk ja, hallo, ja. wel bij jou en niet bij haar. Dus uh, ja, ik, ik confronteer mensen daar ook mee, hoor. Zo van, ja, wat, wat is de achterliggende reden? Want er is altijd een achterliggende reden hè, waarom je iets niet graag wilt. En, en zeker op seksgebied kan het nog alles eens te maken hebben met eerdere ervaringen. Dat kan nog wel eens te maken hebben met uh, bepaalde uh, normen. Je bent bijvoorbeeld opgevoed met het idee van nou, gemeenschap, dat is het enige echte seks. En, ja, met je Al het andere je... is uh, vies? Dat is vies. Ja. En, of je bent opgevoed met het idee van nou, je vagina is gewoon heel vies en daar plas je mee en, en verder hou je het schoon en verder kom je daar niet aan of zo. Dus een, he, een, dus... Soort, een soort slecht vaginaal zelfbeeld. Heet ja. dat ook zo? Ik verzin dat nu even te plekke. Maar heet dat Morgen ook zo? Ja? Mooi gezegd, want dat, dat is ook zo. Ik zeg ja, altijd, vrouwen zijn niet zulke goede. Vrienden met hun vagina. Mannen zijn over het algemeen prima vrienden met hun penis. Maar vrouwen en <lacht> vagina, god, nou, daar kunnen we ook nog wel eens een uitzending aan wijden. want ja, De meeste vrouwen vinden hun vagina een beetje raar eruit zien. Als ze al gekeken hebben. Want heel veel vrouwen kijken ook niet eens naar hun vagina. Nee. Zitten er ook niet aan. Hè? Dus laat staan. Ja, als je dat zelf al niet prettig vindt... dan vind je het vaak ook helemaal niet fijn als, als je vriend eraan zit. Nee, dus, Om je euh... over te geven aan een, aan een partner. Zijn het vertrouwensdingen ook? Want het is een zelfbeeld, maar is het dan ook dat je je partner er niet, niet vertrouwt met zoiets? Dat kan ook. Want het is heel intiem natuurlijk. Ja, het is heel super intiem, intiem. Ja, het is super intiem. Dat kan ook zijn, maar dat kan ook uh, gerelateerd zijn aan eerdere ervaringen. Dat, ja. uh, dat vrouwen een ervaring hebben die, uh, ja, die, die gewoon niet zo heel erg fijn was. Nee. En, uh, dus ja, er, er kan van alles achter zitten. Maar ik vind het wel belangrijk voor Thijs om dat te achterhalen, want hij, ja, hij doet het gewoon heel graag en uh, heel veel mannen doen dat heel graag. Gelukkig. En uh, puur technisch gezien, wat jij net zei aan het begin van ja, het is de meest fantastische seks voor vrouwen, omdat je ja, het is heel zacht, hè? Het is heel zacht. En um, ja, een man kan goed kijken, en dus je kunt precies zien wat je doet. Uh, je kunt er rustig de tijd voor nemen. Het is een leuke uh, omschrijving dit. Ik moet er een beetje van glimlachen gewoon. Ja, leuk hè? <laughs> ja, maar het is ook gewoon het fantastisch. Al, terwijl je dit vertelt, denk ik, ja, ja. ja hoe lang duurt deze show nog? <laughs> en kan ik bijna naar huis, <laughs> dat denk ik. Nee, maar ja, we zouden een promofilmpje op moeten nemen. Nee, maar ik denk dat mensen veel meer aan orale seks zijn. Het is gewoon fantastisch. En um, ja, je kunt daar samen enorm van genieten. Plus het is een prachtige manier voor vrouwen... in tegenstelling tot gemeenschap... om tot een heerlijk orgasme te kunnen komen. Dus uh, ja, uh, niks leukers. En nee. voor mannen werkt het ook nog dubbel op. Omdat, nou ja, dat schrijft Thijs eigenlijk ook al een beetje... van ja, ik vind het fantastisch opwindend uh, hè, om dat te doen. Om te zien... Uh, en te, te voelen en te ervaren hoe een vrouw uh, kan genieten van mijn handelingen. Ja, dat is natuurlijk niks leukers uh, voor een partner om dat uh, nou ja, te ervaren. ja, om je partner zoveel genoeg yeah. te schenken. Wat moet hij doen? Wat moet Thijs doen? Praten, ja, denk ik. Ja, ja, ja. Het ja. klinkt altijd een beetje... Hè, zoals, ja, dan moeten ze weer praten. Maar ja, ja het, het, het wil niet anders. Uh, hij kan het wel blijven proberen, maar zij zal hem steeds wegduwen. En op een gegeven moment zal ze er misschien al een beetje tegenop gaan zien. En daar kom je niet uit. Nee. dus uh, je zult dit toch moeten proberen te achterhalen van ja wat uh, wat is dat toch wat uh, wat de achterliggende reden is en als dat echt een gegronde reden is hè, ik zei wel oh, ja smaken verschillen je hebt echt mensen die het echt niet lekker vinden ja nou ja dan uh, als dat vanwege naar ervaringen is of zo ja nou ja oké okay, dan dan dan kan dat dan zal hij dat moeten respecteren maar, um, ja, als dat te maken heeft met uh, van, goh, ik denk dat er heel veel bacteriën en dat het heel vies is en zo, ja. nou, dan kan ik al gelijk vertellen, is het dus niet zo, want je vagina, als je die tenminste goed wast, nou, is niks viesig aan. Iets wat heel vies is, als we het dan over vies hebben, zeg ik vaak, is je mond. In, in je mond zitten, weet ik het, hoeveel bacteriën, maar in je vagina en je penis, als je dat goed wast en bijhoudt, dan, uh, dan is dat hartstikke schoon, dus... Uh, Advies is het niet. Nou, dat is wel goed om te weten. En Thijs, um, je luistert, want je hebt deze mail net gestuurd. Mail ons nog even, want ik ben gewoon benieuwd naar... of het uiteindelijk is gelukt om dat gesprek aan te gaan. Dat dan, hoeft niet per se in de show behandeld te worden. Maar wij zijn gewoon ook benieuwd. Wij vinden het ook leuk om, om te horen of ons advies ergens... Ja. ons eigenlijk jouw ja, advies, zeker. ergens aankomt, toch? Ja, ja, ja. Wil, volgende week is het zover, hè? Ja. Dan zitten we hier samen voor de grote Broodje Aap Show. Nou... Ik ben echt reuze benieuwd. Uh, alle, alle broodje aap verhalen. Die gaan we allemaal in één nacht uh, uit de wereld ja, helpen. Ja, ontrafelen. Alle misvattingen op het gebied van liefde, seks en relaties gaan we aanpakken. En uh, nou ja, volgende week uh, ben je na het luisteren van die show uh, een stuk wijzer. <lacht> Wil, tot volgende week. Tot volgende week. Doeg. Doeg. Heb je ook een luisteraarsvraag voor Wil? Dan weet je waar je moet zijn. Of als je het niet weet, zeg ik het je nu. lust.bnn.nl Voor al je mailtjes. En dan zorg ik dat ze bij Wil terechtkomen.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 and go for me you think about me now.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 Ik hou van Kanye West ook van Chris Martin en dus ook van deze plaat Homecoming. Jij en ik altijd, kan jij dat beetje. Tijd voor Joris en de liefde. Want elke week gaat onze reporter of love op zoek naar de liefde. En deze week vond hij een pittige dame uit Polen. Zij heeft een hele specifieke en duidelijke mening... over hoe lang liefde gemiddeld mee kan gaan. Joris en zijn liefde. Als zeg liefde, waar denk je dan aan?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 Meer, meer, hebben. Die vrouwen meer hebben bedoel je toch? Ja, ja dat is het zo. Want eh, ik push je ook mee man. Mijn man bijna werkt niet, maar ik push hem. Hij moet werken, maar hij wil niet. Weet je zonder mij misschien hij gaat hij niks doen. En ik heb hem. Dat is ja. het, weet je? En hij heeft nodig mij, want anders gaat hij niks doen. Dat is het denk ik. Het is wel mooi met een Nederlands man getrouwd te zijn van 52. Ja, eigenlijk uh, mooi, maar ja, mag niet uit of je komt uit China of Japan, noem maar op, of uh, Rusland moet klikken.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 She called me, she said, Pardon me, are you balling? I said, Darling, you sound like, like, like, pausing. Oh, so you're one of them tricks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peak, Dropping names, cheese, weak. Tricking off. This, this laws was taking for a geek. quick way to eat. A deep place to sleep. Running uh, a car for a week. A uh, trick for retreat. No, go on the wrong sex. My ACE test is flawless. Regardless, we don't want to get involved with all them lawyers. and judges. Just a whole grudges in the courtroom. I want to see your support, broad, and I support you. Support you. De koning van 4 tot 7. Lucky, wat gezellig dat je bent aangeschoven? Nou, vind ik ook. We hebben het vanavond <laughs> gehad over lijken uit de kast, oftewel geheimen. Ja. Onthullingen. Oi. Heel leuke geheimen voorbij gekomen. Ja, ik hoor al een paar inderdaad. Ja. ja, dat was wel spannend. Ja. ja. Heb dat mensen zo... dan toch nog willen onthullen hè? ook? Ja, ja maar ja. daarvoor is de radio natuurlijk een perfect medium. Ja. Lekker samen kletsen, maar geen camera op je kop. Ja, eerlijk. Jij ja. Ja, nog iets onthullen? Eh. Uh... Zit <tie> je. Nee, niet echt eigenlijk. Nee? Nee. Ik zit even te denken. Ja. Nee. Nee? Nee, sorry. Nee. nee. nee ik heb nu. Bent je op zoveel, de nog? Ik heb niet zoveel geheimen, denk ik. Nee? nee? Open, eerlijk, ja. what you see is what you get. Nou, wel een beetje. Ja. Nou, wat goed. Ja, ja. <laughs> ja. Alleen nu, nu uh, zei uh, Raoul Heertje, die heeft een boek geschreven... en hij zegt dus dat uh, je nooit echt helemaal eerlijk bent. Omdat je altijd een soort act speelt. Altijd een soort... Altijd. Een rol. Klaar, dat is Het mooiste voorbeeld vond ik, uh, wat hij ook gaf... Um, dat als je over straat loopt, in je eentje, in Amsterdam... je loopt gewoon over straat en je moet, uh, uh, je, je moet ergens naartoe. Je loopt verder, en op een gegeven moment kom je erachter... oh shit, ik had eigenlijk 50 meter verderop... had ik, even, had ik die straat moeten. Wat je dan doet, is in plaats van dat je gewoon meteen omdraait... en terugloopt, heel veel mensen, wat heel veel mensen doen... is gaan dan voor zichzelf een toneelstukje opvoeren. Dus dan, dan, dan staan ze, en dan staan ze ineens even stil... en dan doen ze net alsof ze op de horloge kijken... en dan denken, oh nee, ik kan beter die andere kant... je gaat eerst even voor helemaal niemand... Want niemand let op je op dat moment. Maar voor helemaal niemand ga je een soort toneelstukje opvoeren. om, je, om, om het. Uh, je fout te verdoezelen. Ja, om, om het goed te maken dat je. Uh, even verkeerd is gelopen. Wat natuurlijk heel normaal is als je een keer verkeerd loopt. Dan zijn we niet gek. Dat ken, je dat, ken je dat idee dat je. Ja, ja, ja. Ik moet, ja. Dat je even in een etalage gaat kijken. alsof je daar toch had moeten zijn. Ja, en ja. dat je dan pas terugloopt. Ja. ja. Zo'n voorbeeld. Ja, ik wilde ook bijna gaan zeggen dat ik dat kende van vroeger. Ja? Ik voelde mezelf gaan. Ik dacht, ik ga nu zeggen, ja, maar dat, dat doe ik niet meer. Nee. Dacht, nou, dat doe je soms wel. Ja, ja, maar ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. En zijn theorie is dus, van het boek wat hij heeft geschreven... ik heb het nog niet gelezen, maar ik lees nu toevallig veel interviews over... is dat, uh, dat, dat dus iedereen altijd een act speelt. Je hebt altijd wel maniertjes die je... Uh, je hebt ook maniertje. je hebt ook al een paar zinnetjes, verhaaltjes... die het altijd wel goed doen in een groepje mensen. Die je... je hebt gewoon je arsenaal van, oké... Okay. Ik ga hier naartoe. Ik kan ja. dit meenemen als verhaal. Ja. Dit als. Uh... En het, ah, nu is, nu is... Maar is het? Maar ik, ik word er wel, hoewel het ongetwijfeld waar is, en ik ook meteen denk, ja, dat is ook zo. Maar ik word er toch een beetje verdrietig van. Ja. Nou het ja hij zei dus. Is. Zijn theorie is dus ook dat uh, dat stond in een nieuwe revue dat de mensen met de beste act uh, worden gezien als het meest echt. Met de beste act. Ja. Dus niet de mensen die het meest echt zijn... worden gezien als het, als het echt, maar nee. met de beste act. Met de beste act, omdat die, uh, die zijn zo lekker zichzelf. Alleen die, die, die spelen, spelen dan. ook een beetje dat ze zo lekker zichzelf zijn. Je hebt, hij had ook een mooi verhaal over Leo Benakker, die, die trainer? Ja, ja. En die, die heeft ooit een keertje heeft, heeft hij gezucht. Zo pff, doet hij dan. Doet hij een en hij weet ook van zichzelf dat hij... Dat dat hij dat doet, dus gaat hij expres meer zuchten. Terwijl hij hoeft, hij, hij hoeft hij helemaal niet te zuchten... maar gaat hij expres meer zuchten. Voor het effect. Voor het effect, als er een camera op hem staat. Ja, ja. Grappig <laughs> hè? Ja, en Frits ja. Wester vertelde bij uh, Paul Witteman nog een mooi verhaal. Die weet dus heel goed cijfers, kent hij uit zijn hoofd. Soms wel schulden, heeft de, de regering een schulden... kent hij ze tot tien cijfers achter de comma. Oh, wow! Maar hij weet ook, als hij, als hij dat gaat vertellen op televisie... dan kijkt hij strak de camera in... en dan vertelt hij uh, hoeveel schulden Nederland heeft dat denken mensen, ja, hallo, dat kan hij niet weten. Dat, dat kan niet kloppen. Dus wat hij dan doet, is hij kijkt hij expres even naar beneden toe... waar niks ligt, dat, ah, maar waardoor ah, mensen ah, denken dat hij het controleert op een blaadje. Ja, ja, ja. Omdat hij weet, als ik, t, als ik het zeg, dan geloven mensen toch niet... <laughs> Dat is Dit een is te Maar oké, okay, maar als we dan even uh, uh, wat dieper op ingaan, wat zijn dan typische lukmaniertjes? Ja, nou, daar heb ik dus een beetje over nagedacht afgelopen. En dat, dat, dat, dat, dat vind ik wel lastig. Maar ik ben, ik ben altijd wel ik ben een, ben een vrolijk, opgeruimd type, vind ik van mezelf. <laughs> maar ik denk dat, ik, dat je toch, dat je op werk, dat, dat ik dan nog extra uh, vrolijk ben. Want ik had het met, met mijn vriendin ook over. Die zei ook: van ja, jij bent ook altijd wel vrolijk, maar je bent natuurlijk ook wel zagrijner. Alleen, maar dat laat je dan niet zoveel zien. Op werk ben je nooit zagreinig. Terwijl andere oh, mensen. Wels, dan... uh, Jij, ja, ja, ja, maar ik dan. Ik ben ja, helemaal nu... shaghi, ja. Ja, ja, precies. Ja. Maar ik ben nooit zagreinig op werk. Maar dan. Maar omdat wat, je... wat doe je dan op het moment dat je shaggy wordt? Want dan voel je dan zo aankomen. Ja, maar dan uh, speel je de act dat je niet zagreinig bent. Oké. Okay. Ja. Dus dat je. Ook dus... heb ik, hè? Ja. Ik heb ook genoeg natuurlijk. Prestatrice, hallo. Ja. Nee, maar jij, euh, aan samen, ja, ja, je hangt hangen elkaar samen. Je bent de een en de andere act. Er is niks echt aan jouw strijden, Niks. Ja, haar niet. Niks niet. Nee, ik zit even te kijken bij mezelf. Wat dan typisch. Wat dan typisch. Nou, wat ik wel. Oké, okay, dit is. Maar zo'n zo act, een act. Mm -hmm. Het zit natuurlijk ook dicht tegen jezelf aan. Alleen ja. uitvergroot. Ja. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld. Oh, nee. Ik heb nu een heel goed voorbeeld. Ja. Wacht eens even. Ik vind het altijd heel leuk. Oké, okay, dit ga je bijna niet geloven. Maar ik vind dat het heel leuk in kleine gezelschappen om uh, veel te vragen en dan veel te horen en dan niet zoveel te vertellen. Mm -hmm. Dat, dat vind ik om, juist omdat het ook mijn werk is, ja. hoe heb, heb ik niet de hele tijd de behoefte om aan het woord te zijn. Yeah. Dus, maar nu merkte ik vanmiddag nog dat dat mechanisme van dan maar een vraag stellen, mm -hmm. om ook zelf niet te, maar ook heel vaak dus uit, uit puur interesse. Vanmiddag heb ik, die, heb ik dat ingezet omdat ik dacht, ik wil gewoon even uitchecken. Het erg, hè? Ja. Heb ik een vraag gesteld, daar kwam ook een loeilang antwoord op. En dan hoor ik mezelf zeggen, mm, mm, oké. Okay. Dus je wilde gewoon kijken hoe lang het duurde voor de, de, de, het antwoord duurde, als je niks zou zeggen of zo. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik deed dat is dan juist instemmende geluiden maken. Ja, ja, oh, ja. ja. Oh, oh. En ik voelde gewoon, ik voelde gewoon dat dat, dat en, terwijl ik eigenlijk moet zeggen wauw, ik vind best wel een saai lang antwoord. Ja, maar ja, dat ga je toch niet zeggen. Nee, in, uh, <laughs> wij, wij belden in het eerste uur met een expert... die een boek had geschreven ook over geheimen. Ja. En die zei, als je constant de pure waarheid zou verkondigen... Ja. dan zou je geen vriendschap er meer over houden. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, nou, maar ja. dat, is, dat is dan ook die, die act die je dan continu speelt. Je moet het ook wel een beetje doen, want anders... Wat voor moeien, wat triest. Ja, ja eigenlijk wel. Hè? Ik vind het triest. Ja, het is een beetje een, uh, uh, een, een triest, Omdat dan zou dus betekenen dat, dus niets, uh, dat niets echt is. Dat niemand echt eerlijk en oprecht is. Omdat die eerlijkheid ook een soort van gespeeld is. Omdat je, uh, als je denkt van, nou ja, nu ga ik eerlijk zijn. verwacht je ook een bepaald effect van ja. die eerlijkheid natuurlijk. Je ja, ja. dus verwacht niet van, oh ja, nu ben ik heel eerlijk en daarna gebeurt er helemaal niets. Je wil nee. ook misschien een soort van complimentje voor je eerlijkheid krijgen en zo. Dus alles, alles, alles nep zijn. Oh treurig eigenlijk, hè, als oh je zo over Oh my god, nadenkt. wat triest. Ja, best ja, wel treurig. <lacht> <Ja>. <lacht> maar ga jij het over hebben straks? Ja, <lacht> nou, um, ja, nee, tijdreizen. Want uh, ah, heb je het gehoord ja, over, uh, over de deeltjes ja, en zo? Ja, gekkenhuis, gekkenhuis, Even, even uitleggen, uh, CERN, Zwitserland, daar is een deeltjesversneller. Daar knallen ze allemaal, uh, uh, ja, neutronen door een buis heen. Gaan ze kijken hoe hard die gaan. Sneller dan het licht. Ja, zijn ze is erachter Sneller dan het licht is. En ze geloven het zelf niet helemaal. Dat vind ik het grappigere van. Ja, mooi is dat, hè? Dat ze zelf denken van, nou, dat kan niet. Dit kan niet. Daar hebben ze drie keer gecheckt. En nou, bleek toch echt zo te zijn. En nu hebben ze het maar naar buiten gebracht. Maar dan ook niet eens echt zo van, oh, zie ons eens? Maar meer zo van, nou, uh, kijk uh, wat wij hebben. Is het. Ja, want Check want het even, het, het verhaal <laughs> is natuurlijk dat uh, als er iets wordt gemeten... dat sneller is dan het licht. Ja. Dat de hele... De hele nou ja, alle theorieën van Einstein, waar alles op gebouwd is, ja. het hele metrisch stelsel... Al, al, niks, niks, tijd, klopt meer. niks klopt meer. Dat is ook een act dan ineens. Ja, maar dat, dat is dan wel weer super logisch, toch? Ja. Oké, okay, ik ga het heel stom zeggen, maar mm -hmm. volgens de Maya-kalender... Ja. Ja, als je al zo jagt zegt. Zou... Nee, Volgens de maya kalender zou in 2012 een grote verschuiving zijn. Dat hebben heel veel mensen geïnterpreteerd als het einde van de wereld. Mm -hmm. Maar dat kon dan ook een, een verschuiving zijn binnen het bewustzijn. We zouden mm -hmm. andere dingen weten die al het eerdere uh, uh, van, de, van, de, van, de, van de tafel zou vegen. Mm -hmm. Misschien is dit het. Mm -hmm, mm -hmm. Hoor je dat? Die geluidjes die ik mm -hmm. Oh, je luistert oh, niet echt naar <laughs> me. Nee hoor. Dat, oh, nee, nee, ik vind het goed, een goede idee. Je vindt het, luid, het helemaal ja. geen goede idee. Zeker teorie. wel, zeker wel. Er zijn heel veel rampen geweest ook de laatste tijd. Zo. En uh, met weer en zo. En uh, regenbuien. <laughs> Samenhangend ook dit. We We regenbuien, regenbuien. <laughs> 0801-121. Ik wil heel graag uh, weten welke plek je wel naartoe zou willen gaan qua tijd. Oh, oh, oh, ik weet heel veel plekjes. Ik heb vermoedens dat Sarayda wel een leuk verhaal heeft. Nou ja, dat acteerde ik natuurlijk wel. Radio 1-1-1 Lust. En. En.